Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in de stad Diyarbakır in Zuidoost-Turkije... zijn volgens een Turks-tv-station één dode en 30 gewonden gevallen. Mogelijk is er een autobom afgegaan. De explosie zou in de buurt van het hoofdbureau van politie zijn geweest. In Diyarbakır wonen veel Koerden. Een paar uur voor de ontploffing werd een leider... van de Koerdische oppositiepartij HDP opgepakt in de stad... De Duitse politie heeft eergisteren een terreurverdachte opgepakt in Berlijn. De man zou contact hebben gehad met een kopstuk van islamitische staat over het plegen van een aanslag in Duitsland. De man deed zich voor als Syrische oorlogsvluchteling, maar volgens de inlichtingendienst is het een Tunesiër. De politie wist te voorkomen dat de man zelfmoord pleegde. Hij probeerde met zijn hoofd tegen een muur te beuken. Bijna 40 jaar na de treinkaping bij De Punt daagde de familie van twee doodgeschoten kapers vandaag de Nederlandse staat voor de rechter. Volgens de nabestaanden zijn ze geëxecuteerd door militairen toen de kaping werd beëindigd. Dat zou onder meer blijken uit de autopsieverklaringen. Ook zei een oud-marinier ondanks dat de kapers de bestorming niet mochten overleven. Negen Molukkers kaapten de trein in mei 1977 en eisten dat Nederland zou helpen bij het vormen van een Zuid-Molukse staat... Twee gijzelaars en zes kapers overleefden de kaping niet. Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Australië zit erop. Op de laatste dag bezocht het koningspaar de stad Brisbane aan de oostkust. Daar kregen ze onder meer informatie over de samenwerking tussen Nederland en Australië bij het voorkomen van overstromingen. Willem-Alexander en Maxima zijn nu onderweg naar Nieuw-Zeeland. Het staatsbezoek daar begint maandag. Dit weekend is het paar vrij. Het weer nog, vooral in het noordenbuien, verder bewolkt en af en toe wat zon. Tegen de avond breidt de regen zich over het hele land uit. Het wordt vandaag zo'n 10 graden. Het weekend blijft wisselvallig met wel regelmatig zon. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag... door een kapotte vrachtwagen bij in Prins Klaasplein... 9 kilometer, ruim een half uur vertraging. Eén rijstrook is afgesloten. En mensen die omrijden over de N11 van Bodegraven naar Leiden... die komen in de file bij Alfa aan de Rijn, 3 kilometer. En bij Zoeterwoude, 3. Alles bij elkaar is de vertraging daar, bijna een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 Morgen, luisteraars. Het is negen minuten over tien, de wintertijd is ingegaan. Wederom tijd voor twee uur ZFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door uw gastpresentator Albert-Jan Vos. Ik zou zeggen, uh, tik een eitje, draai er nog een keer lekker om... en geniet van heerlijke jazz. Uh, mensen die mij kennen, kennen de, mijn voorliefde. We begonnen trouwens met Pim Jacobs uh, van Jazz van Eigen Bodem... met het nummer Django. Mensen weten dat ik mijn voorliefde heb voor jazz de Klassiek. Daarop in het eerste uur een aantal stukken die je daaraan horen. En een van mijn favoriete pianisten van jazz de Klassiek is Jacques Louchier. We gaan luisteren naar prelude nummer 1, Jacques Louchier plays Bach. nummer 1, johan Sebastian Bach, maar dan de vergeten uitvoering van Jacques Louchier. We blijven even bij Jacques Louchier Place Bach, want het is een heerlijke, wat mistige zondagmorgen, deze 30 e oktober. En uh, dit is een heerlijke muziek om uh, rustig je eitje bij te tikken, dan wel nog even lekker je om te draaien in je bed. We, gaan, uh, we hadden dus prelude nummer 1 van Jacques Louchier en we gaan door met prelude nummer 12. Trio, Fadjers de klassiek, Fadjers de Bach. We blijven even bij Bach, want uh, de oude luisteraars onder u... Uh, kunnen ze zich wel nog herinneren... de Swingle Singers. Dus, het is uit de oude doos, maar het blijft prachtige muziek. We gaan uh, ook uh, van hun uitvoering uh, uh, beluisteren van uh, Johan Sebastian Bach. En wel even kijken, prelude nummer 9, a cappella... capella was het natuurlijk niet, want was dat een combo achter. Maar uh, prachtige close harmony. Uh, een mooi bruggetje naar het volgende nummer. Want uh, de swingle singers uh, in de latere tijden had je natuurlijk de Anita Keur Singers en uh, ook de Singers Unlimited. De Singers Unlimited uh, hebben uh, een uh, aantal nummers opgenomen met uh, jazzvirtuoos Oscar Peterson. Wij gaan een mooi voorbeeld: The Shadow of Your Smile. The shadow Harmony van de Singers Unlimited, begeleid door het trio van Oscar Peterson. Van de piano nu naar de gitaar. En wel de gitaar van Wes Montgomery, met zijn uitvoering van Bessame Mucho. <tiedat>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 En je luisterde naar Mel Ryan op orgel, Jimmy Cobb op drums... en Wes Montgomery op gitaar. En uh, wat we nu gaan doen, is uh, uh, we voegen er een vibrafoon bij... en niemand minder dan Mel Jackson op de vibrafoon. Begeleid en uh, meegespeeld door met Wes Montgomery op gitaar... Wynton Kelly op piano, Sam Jones op bas en Philly Joe Jones op drums. Een opname uit 1961. SKJ. cd uitgebracht, de passende titel, Bags Meets Wes. Heerlijk, naar, uh, ja, je kan als je dat dus op een programma gaat samenstellen... kan je er niet omheen en wil je er ook niet omheen. En dan hebben we het natuurlijk over tenorsaxofonist Stan Getz. Dan kan je natuurlijk de uh, Girl from Ipanema draaien... of Desafinado, maar ik heb gekozen voor Concorva... met andere woorden, Quiet Nights and Quiet Stars... Of quiet stars, quiet chords from my guitar floating on the side. Ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela, ver seu corcovado, o oh redentor, que lindo! Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Até.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 Contra você, eu conheci O que é felicidade, meu amor Corcovado Het quintet van onderleiding van Stan Gats En Gats Place Joe Beam we breiden het iets uit. Uh, Stan krijgt hulp van uh, Giao Gilberto op gitaar. En uh, Anthony Carlos Jobim op piano. Tommy Williams bas, William Banana op drums en natuurlijk de stem van Astrid Gilberto in het oh zo mooie Sodanzo samba. Só danço samba, só danço samba, vai vai vai vai vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba, vai vai vai vai vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso ao tchat tchat. Só danso samba, só danso samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danso samba, só danso samba. Vai. Samba, Stengats samen met Jo Gilberto. Nou is het heel verleidelijk om natuurlijk of uh, voor de hand liggend om uh, een plaat te draaien van uh, Astrid Gilberto in haar, want dat past natuurlijk allemaal heel goed. Deze past er ook heel goed, maar het is natuurlijk een, na een naam die u waarschijnlijk niet uh, vaak heeft gehoord of helemaal niet kent. Het Is namelijk een, uh, een Spaanse zangeres. Uh, ze was eerst uh, een, uh, een filmactrice, maar dat, lukt niet, dat lukte niet helemaal. Dus heeft ze een uh, CD opgenomen met allemaal prachtige nummers die zij erg mooi vindt. Ik laat u daarvan horen haar uitvoering van Maskenada. <tied> Mais que nada, saiba à minha frente e eu quero passar. Pois é, samba está animado. É e que eu quero é samba. Esse samba, que eu me estou de maracá. Tum, tum tum. Esse samba preto pejo. Samba de preto. Tum, tum. Mais que nada. Um samba como esse, tão legal. Você não vai querer que eu achei now. met het nummer Masquinada. Op deze CD staan natuurlijk nog veel meer bekende, no bekende nummers, zoals One Note Samba, Agua de Beber, Aguas de Marto en vele, vele andere uh, hits. Victoria Avril. Over naar geheel iets anders. Relaxing Moods heet de CD en het is een, uh, een quintet onder leiding van Enrique Pedro en uh, Hetzelfde wat wij in, in Zandvoort hebben, Zandvoort uh, Jazz op in uh, de Krocht. Zo heb je dat ook in menige vakantieplaats. En wel, in dit geval was het La Posada del Mar. Dat is een hotel in een van die Spaanse steden aan de zee. En dan komen ze op zondag ook bij elkaar om jazz te maken. U gaat luisteren naar Enrico Pedro op de, de Noorsax. Miguel Canzani op Gitaar. Robert Capello op Piano. Pep Alcantra op Contrabass en Jeff Jeromadon op drums. Laat u zich verrassen door dit Enrico Pedro Quintet... met het nummer It Could Happen To You. Een beetje het einde van het eerste uur van de Sierra.